Van 11 uur. Dit is Jeroen Tjapkma met het NOS-journaal. Nederlandse F-16's gaan mogelijk ook meedoen aan aanvallen op IS boven Syrië. Tot nu toe zijn de Nederlandse toestellen alleen actief boven Irak, maar het kabinet neemt snel een besluit over uitbreiding van de missie. Boven Syrië wordt geen luchtsteun gegeven, omdat daarvoor geen volkenrechtelijk mandaat zou zijn. Maar dat mandaat is er nu mogelijk wel. Die ministers Koenders en Hennis verwachten dat er binnenkort knopen worden doorgehakt. Volgende week is er ook een debat over in de Tweede Kamer. De VVD vindt dat de maximaal mogelijke celstraf omhoog moet na 40 jaar als rechters geen levenslang meer opleggen. VVD-Kamerlid van Oosten schrijft in een opiniestuk in Dagblad Trouw dat voorkomen moet worden dat moordenaars na 20 jaar weer vrijkomen. De VVD er vindt dat levenslang ook echt levenslang moet blijven. Maar hij vreest dat rechters steeds vaker zullen kiezen voor een maximale celstraf van 30 jaar waarbij gevangenen na 20 jaar weer vrijkomen. Van Oosten wijst erop dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vindt dat het inhumaan is om mensen op te sluiten zonder perspectief op vrijlating. In Den Haag is brand ontstaan in het gebouw van het voormalige ministerie van Vrom, vlakbij het Centraal Station. De brand op de 15e verdieping is inmiddels onder controle, maar nog niet geblust. De brandweer kon eerst niet goed bij het vuur komen, daarom wordt voor het bluswerk gebruik gemaakt van een bouwkraan die in de buurt stond omdat er onderdelen naar beneden kunnen vallen, is het tramverkeer in de omgeving stilgelegd. Veel trams worden ongeleid. Air France wil ruim 3000 banen schrappen. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er door de luchtvaartmaatschappij steeds minder verdiend met de lange afstandsvluchten. Daarom wordt er opnieuw gesneden in het personeelsbestand. Air France zou de contracten van 3000 grondmedewerkers en 300 piloten willen beëindigen. Het weer in het noorden, mogelijk nog wat regen. In het zuiden schijnt de zon wat vaker. Bij weinig wind worden 23 tot 28 graden. Later vanavond buien vanuit het zuiden en westen, mogelijk met onweer. Morgen geregeld zon en 21 graden. Dit was het NOE. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort... richting Amersfoort bij Muiden 4, richting Amsterdam bij Muiden 2 kilometer... A13 daarna richting Rotterdam voor Knoop en klein Polderplein 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Goorke bij Papendrecht 4 kilometer. Er staat een kapotte bus op de rechte rijstrook. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Knoop en klein Polderplein 2 kilometer. En van Gouda naar Hoek van Holland op de A20 voor Knoop en Kleinpolderplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We Met nu de Watertoren. Ik zeg het nog maar even. We praten met uh, Henry Rueger. En die presenteert Watertoren Sport speciaal sportprogramma van ZFM voor. Met vandaag... Karin Elvers, gedragscoach. Op de dag nadat gisteren tennisser Igor Seisling... zijn derde partij in het kwalificatietoernooi voor Wimbledon heeft gewonnen. Zo heeft hij zich verzekerd van een plaatsje in het hoofdtoernooi. Hij won van Paul-Henri Mathieu, 6476265775. Goedemorgen. Hier is de muziekkeus van Karin Elvers, de gast van vandaag.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 met zich mee Om hem dan glad en rondgesleten Te laten rusten in de luwte van de zee Ik heb een steen verlegd In een rivier op aarde Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten Lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. steen verlegd in een rivier op aarde nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten ik lever de bewijs van mijn bestaan omdat door het verleggen van die ene steen de stroom Nooit meer dezelfde weg zal gaan. Prachtig nummer van Paul de Leeuw. Ik heb een steen verlegd. En als je dan praat over teambuilding... dan is zo'n steen verleggen heel belangrijk. Ja, dat kan je wel stellen. Zegt Kajen Elvers, de gast van vandaag. Zij is gedragcoach. En we gaan met haar het geheim van teambuilding ontrafelen. Waarom is het zo belangrijk, die plaat, voor jou? Deze plaat um, is belangrijk voor mij omdat je als mens sowieso... en dat heb ik zelf een paar keer gedaan in mijn leven... Um, een steen verlegd hebt, waardoor de stroming veranderde. En daardoor mijn eigen doelen, mijn eigen uh, wat ik graag wil bereiken in het leven... en wil doen in het leven, weer steeds kon verbeteren. En dat doe je in een team ook. Als je, als je een, een speler hebt die op een positie zit, of speelt... waar die eigenlijk niet uit de verf komt... dan zou je hem af en toe eens moeten veranderen van positie. En kan hij ineens een uh, ja, floreren, als het ware. Karim heeft veel moeten veranderen. De eerste drie wedstrijden in de vorige competitie won hij. Plansrijk, met meer dan tien doelpunten. En toen ging het helemaal mis. Wat heb je toen gedaan, Karim? Ik heb uh, toen heel lang... Uh mezelf opgesloten bijna. Nou, ik heb echt heel lang nagedacht van waar gaat het nou mis? Ik kwam toen ook inderdaad tot de essentie dat het mis is gegaan bij de teambuilding. Ik dacht dat het allemaal redelijk vrienden van elkaar waren... dus dat ik minder aandacht hoefde te besteden aan dat aspect. Op, zich, op dat moment een logische redenatie was. Um, maar gedurende het seizoen dacht ik ook steeds meer van... waar ik nu mee bezig ben, is niet de essentie van wat je bent, een team. Dan ben ik uh, langzaam richting de winst op. windstopping teruggegaan naar teambuilding. Heel erg, weer dat gaan we nadrukken in trainingen en noem het allemaal op. En wat zag je als gevolg? Dat je na, bijvoorbeeld, in mijn geval na de winterstop... winnen we bijna elke wedstrijd. Dus daaraan merkte ik wel dat de teambuilding heel belangrijk was. En wat ik net ook al zei aan het begin. Uh, daar kwam ik op, omdat ik eigenlijk de, de, het eerste jaar... Waar ik, toen ik ooit als trainer begon... zette ik dat volledig op nummer één. Teambuilding was bij mij heilig. Uh, alles moest samen gebeuren. en We moesten samen een goede groep vormen. En ja, daaruit blijkt wel dat team, teambuilding was echt essentieel is voor sport. En zeker voor voetbal, want het is een teamsport... En hoe doe je dat dan, Karin? Hoe doe je dat? Ja. Wat is het geheim? Wat, wat, wat is het geheim? Het gaat natuurlijk om de grote... Eén, uh, je, je hebt de visie nodig. Uh, dus een verbeelding neerzetten. Brengen, overbrengen. Van wat wil je bereiken? Dat breng je dus over naar een doel. Uh, jij zegt van ik wil kampioen worden. Dat is leuk en aardig. Dan betekent dat dus ook dat ik stappen zou moeten zetten... om kampioenen in mijn team te creëren... CQ binnen te halen. Daar zal geld voor moeten zijn. Dus met andere woorden... de grote waai, de grote droom... die jij hebt... die moet ik feitelijk... heel makkelijk kunnen communiceren... naar mijn team. En dat doe je in een korte zin. En dat zijn zeg maar al die... Uh, ja, ik zeg intern beginnen... is extern winnen. Dat is makkelijk te onthouden. Een kind van zes moet zo'n slogan kunnen onthouden. Daar ga je voor. Dan is Waarom is die droom, die visie, zo groot? Waarom, denk je? Nou, die moet heel groot zijn... omdat de dagelijkse beslommeringen... die zorgen ervoor dat als je een kleine droom hebt... je hem ook niet meer ziet. Want dan is die weg. Door alles wat je per dag aan het doen bent... Vandaar dat je zegt, maak die droom groot. Want ik wil langs al die beslommeringen die ik heb, wil ik kijken. En ik wil toch nog dat licht zien waar ik naartoe wil. Mag ik vragen, de, de wereld is enorm veranderd de laatste 25, 30 ja. jaar. De laatste Kinderen, 5 jaar. Ja, maar goed. Kinderen van 6 tot 10 jaar ja. leven in een heel andere wereld dan toen wij klein waren. Wij speelden putjesvoetbal. Er kwam geen auto door de straat en je was vrij om te doen waar je zin in had. Ja. Tegenwoordig is het vingerwerk. En met vingerwerk bedoel ik ze zitten de hele dag op hun telefoon. Hoe moet je die veranderde situatie met bijvoorbeeld deze kinderen oplossen? Uh, <klaan> nou, Het woordje moeten ken ik niet. Laat ik daar even mee beginnen. Um, hoe kan je het eventueel veranderen? Uh, dat zijn toch dit soort uh, uh, wedstrijdjes... wat uh, Zandvoort morgen heeft, zaterdag heeft. Um, dus vooral aandacht... Um, ik heb daar niet 1, 2, 3 een oplossing voor. Ik weet wel dat de kinderen van 16 jaar met iPadjes en dergelijke geboren zijn. En ik heb voor, voor mezelf dus op een gegeven moment gedacht... hoe hou ik verbinding daarmee? En ik merk dus dat die kinderen inderdaad heel weinig rust hebben. En heel veel in die hersenen komen. Dus ik raad sowieso ouders aan om een restrictie in te bouwen. Dus geef precies aan van tot zo laat en zo laat en dan weer eventjes uh, niet. Maar ook ga in conclave, ga in praat met je kind. En dat zie ik dus te weinig ook gebeuren. En dan gaan we eigenlijk, verdwijnen we in die iPad. En dan ben je met je vinger aan het voetballen. Want dat zijn allemaal spelletjes. En toch heeft het ook een andere kant, heb ik gemerkt, dat je Daardoor ook wel kinderen weer um, kan trickeren. Als die spelletjes leuk zijn, dan kun ik ze ook wel weer meenemen naar een, een voetbalveldje. Maar daar hebben toch die ouders weer voor nodig. Ja, je zegt restricties. Bij kinderen, zeg maar tot 12 jaar kan dat. Maar een kind van 18, die de hele dag met dat ding in zijn handen zit, meeneemt naar het toilet en onder het ja. eten ook nog zit te ja. tikken, ja. daar kan je niets ja. meer tegen vertellen. Hoe, nee. hoe moet je dat doen? Waarom kan je daar niks tegen vertellen? Nou ja, je kan het wel vertellen, maar ze luisteren niet. Dan is die grote droom er niet. Jawel. Die, ik weet zeker, ik heb een bepaald geval in mijn hoofd... ik weet zeker ja, dat hij een grote een droom heeft. Even. Een hele grote ja. droom heeft. Maar ja. zijn wereld is totaal anders ja. dan in onze ja. tijd. Kijk, ik kan niet in het hoofd van dat kind kijken... wat het voorbeeld wat je hebt van die 18-jarigen. Maar ik werk inderdaad ik kom heel veel van die 18 en 25-jarigen tegen... die ik heb moeten leren begrijpen... En het moment dat ik iets interessants vertel... dan zijn ze bereid om de dingen even weg te zetten. En ik ben ook in hun wereld gaan zitten... van hoe communiceer ik nu met ze? En ik moet zeggen, doordat ik zelf nu dat ene mobieltje heb... en tegenwoordig inderdaad zelf ook met de mobiel aan het praten ben met ze... heb ik dus ander contact. Dus ik, ik heb moeten leren met de mobiel te praten. En het niet te zien als negatief. En... Het grappige is dat ik nu dus ook bijeenkomsten doe... met het mobieltje erbij... en dat er ontzettende leuke creatieve dingen ontstaan. Maar ik moest het leren begrijpen. Ja, je moet ze iets interessants vertellen. Absoluut. Wanneer is het interessant? Als het van Facebook of van weet ik veel... Uh, dat welke... is een middel. Dat is, is een, een middel, middel ons naar je toe te trekken. Maar je bent bijna verplicht als ouderen, als trainer, ja. als coach... Om dus ook op dat ding te zitten. Ja. Om te weten wat ze interessant vinden. Ja. Als je dat, anders heb je geen verbinding meer. Zo simpel is het. En hier heb ik drie jaar over gedaan. Om het te ontdekken. Ik vind het een hele goede tip. Dat is het zeker. Is zeker uh, misschien zit het ook met de tijd meegaan in. Ja. Um, ik heb dan het voordeel dat ik even oud ben. Dan als mijn spelers in mijn team. Althans. Ik ben wel de oudste ongeveer maar. Um, en dan merk je ook wel dat de communicatie heel erg belangrijk is. Omdat, oh, het klinkt misschien heel raar om dat te zeggen. Omdat ik ze nog wel op, op dezelfde manier als ik mezelf kan raken, hun kan raken. Je um, ziet dat het echt van belang is. En dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, een goed voorbeeld. Bij onze vereniging, hebben we dat ook al een paar keer gezien. Dat soms de trainer totaal niet meer aansluit op die groep van wat jij zegt, 17, 18-jarigen. Ja? Alleen maar omdat het teruggrijpt naar dingen die vroeger zo gingen. Dus ik denk dat het verandering. En dat is dat loggen wat je net zegt. Ja. Als je niet meegaat in de verandering. Dus niet wil verstaan hoe dat nu is. Want we hadden het net over communicatie en woorden. De woorden tegenwoordig zijn afgekort. Dus ik versta ze soms voor geen meter. Moet ik dus onderzoeken wat ik bedoel. Dus ik moet wel iets doen. Of het bedoelt, wat bedoel je nou? En dan kom ik in gesprek. Dus ik kom in gesprek via de mobiel. En dan neem uh, nemen ze mee in de sluis. Want dan willen ze op een gegeven moment... als zij mij interessant vinden... dan kom ik in gesprek face-to-face. -face. Want de tijd is enorm snel. Mm -hmm. Dus ik moet ook snel reageren. Als ik niet binnen een paar seconden of een paar minuten reageer... ben ik al weg. Zo snel, gaat dan is het, vooral bij de jeugd... ben ik een onderdeel van de trui... die zij aan het breien zijn. Dat is dus hun leven. Als ik dat niet ben... ben ik niet interessant. Zo simpel is het. Dus ik moet interessant blijven. Dat is ook dus de steen verleggen. Elke keer mijn steen verleggen. Wat, wat heb ik te bieden? Versta ik ze nog? Ga mee en gebruik... De middelen die er nu zijn. En die gaan alleen maar harder. Harder, harder, harder. Sneller, sneller, sneller. En sneller, sneller, sneller. De techniekontwikkeling is ontzettend snel. U luistert naar Karin Elvers. Zij is gedragscoach. En in dit programma, de Watertoren Sport... praten wij over de ontrafeling van het geheim van teambuilding. Een heel belangrijke tip. Vertel de jeugd iets interessants. Dan heb je contact. En dat brengt mij tot het volgende. I Want It That Way. Dat zonger de Backstreet Boys al. Yeah. When I say I want. Boys, I want it that way. De huidige wereld is totaal veranderd. De spanningsboog is heel anders. De soundbites moet je gebruiken. Je moet absoluut geen lange verhalen vertellen. Jij noemde, Karin, in het tussengesprek even het de wegvragen als voorbeeld. Ja, ik herinner je nog dat je wel eens iemand kreeg en die zegt van waar, die in die straat, waar moet ik dan naartoe? En dan ga je vertellen van ga rechtdoor. Bij het eerste kruisje ga je naar links, de volgende. Oh, dat is een T-kruising. Dan ga je naar rechts en dan zie je dat gebouw en noem maar op. Dan krijg je heel veel informatie. Lukt het om er te komen? Nee. Onze hersenen kunnen niet zoveel onthouden. Klinkt raar, maar het is zo. In het nu. Dus met andere woorden, één, twee, hooguit drie dingen lukt. En dan stopt het. Dus wees kort. Dus met andere woorden, een trainer die hele lange verhalen staat te houden in de kleedkamer of in de rust, dat heeft geen enkele zin? Nee, want mijn aandacht verdwijnt. Mijn hersenen zijn al met andere dingen bezig. Hele andere dingen. En ik vang iets op wat mij bezighoudt, wat ik in mijn rugzak heb zitten. Dus hij zegt iets en er komt een woord binnen en dat woord dat triggert mij en dan ga ik denken. En ik versta niks meer. Dus dus heeft geen zin. kort, kort, kort. Kort, kort, kort. Dus ja. Wat is dan de zin van die speech die Frank de Boer een tijdje geleden tegen zijn spelers heeft dat hij ze uitscholdt voor verwende strontjes? En, uh, uh, nou, dat, dat, was wel, dat was wel kort. Dat was kort. Je bent verwende oh, strontjes. Nou, ik, ik vond hem vrij lang. <laughs> maar het schuifte. heeft ook niet geholpen, Ruud? <laughs> Maar dan, ik denk dat ja. daar een, een, een kern in zit van de emotie. En emotie triggert denk ik ook weer mensen. Ja, emotie triggert zeker mensen. En dat is dus... kan jij als coach, trainer... De drijfveer Terwijl de motivatie ontdekken. En vervolgens daarop. Dus dat is ook een stuk emotie. Eruit halen. En daar stuur je op. Want dan wil, is iemand bereid om wat te doen. Um, het is zo dat mensen. Als jij het continu te horen krijgt. Dat je het niet goed doet. Wat gebeurt er dan? Je gaat ja, of je wordt totaal gedemotiveerd. Ja je baalt. Ja en in hele specifieke gevallen. Ga je daar juist. Voor, maar dat heeft dat waarschijnlijk totaal geen zin om te doen. Nee, je zegt het goed. In heel specifieke gevallen. Dat zijn unieke gevallen. En dat is dat unieke in een mens. Soms trigger je iemand om beter te worden. En dat heeft weer inderdaad met een drijfveer van ik wil winnen. Of, mij, of een ego die, die erg hoog is. van Ik zal je krijgen, krijgen. Dus dan krijg je zo een... Dan motiveer je me op een iets andere manier. Maar je triggert hem wel. Dus dat zijn, dat zijn unieke dingen. Maar we weten allemaal: wanneer je content op je duvel krijgt, motiveert niet. Sterker nog, ik zet mijn hakken in het zand en ik zal er wel even voor zorgen dat het niet lukt wat jij wil. Als je voor een groep van 8- tot 10-jarigen staat, of voor een groep van 18- tot 20-jarigen, of voor een groep van 28- tot 30-jarigen, maakt het allemaal geen verschil. Kort, kort, kort. En bovendien heel enthousiast. Het enthousiasme daarbij is uh, enorm belangrijk. Eén, je staat recht. Maar, uh, ik kreeg altijd te horen titumhoog en kuitenrecht. Weet je wel, kuit strak. Recht staan, stralen. En wat is, want dan, je hebt het over enthousiasme. Enthousiasme is afgeleid van het woord antheos. En antheos betekent ik geloof. Dus je gelooft in hetgeen wat je aan het doen bent. Als je zelf niet gelooft, wordt het nooit overgebracht. Punt. Niet er naar voren, Karim. <laughs> dat moet lekker toch? <laughs> ja, Tuurlijk is het zo, hoe je je boodschap overbrengt... is net zo belangrijk als je boodschap zelf, lijkt mij. Ik bedoel, jij kan een heel leuk verhaal vertellen, maar op zo'n rare intonatie... dat je denkt, ja, waar is die man dat nou over? Het kan nog steeds een heel leuk verhaal zijn. Het heeft inderdaad wel echt heel erg te maken met hoe je iets brengt naar iemand... Ja. Maar het vraagt ook wel veel van de trainers, van de coaches. Mm -hmm. Want je moet van een lang verhaal, wat je vroeger hield, naar kort, kort, kort, kort. Maar je moet in dat kort datzelfde enthousiasme overbrengen. Ik merk het ook wel eens een keer uh, in teambesprekingen. Je wil natuurlijk als coach uh, je tactiek perfect neerzetten. Eigenlijk is dat helemaal niet de weg zoals je het moet doen. lijkt mij. Er komt een ander aspect bij. O, twee eigenlijk. Het is dus het, anteos, hè? het enthousiasme wat je overbrengt. Twee, kijk naar je mensen. Wat we vaak doen, dat is er overheen praten. We kijken ze niet eens aan. We, kijken, we durven elkaar niet meer in de ogen te kijken. Kijk naar de houding. Hoe zit iemand erbij? Je haalt ze er zo uit. En die neem je dus later even apart. Van, joh, dit is wat ik gezegd heb. Sta je erachter, bla bla bla. Vervolgens kan je een beleving creëren. Wil ik... Willen de mensen waarin jij dat verhaal vertelt... is dat ook hun verhaal? Willen zij daadwerkelijk met jou mee? Dus kan ik die beleving overbrengen wat ik wil? Wat ik wil wensen. En ik praat echt over ik. Want jij bent de trainer. Jij bepaalt. Jij wil ergens naartoe. En je formeert mensen om je heen... die dat met jou gaan bereiken. En nou zeg ik... met jou gaan bereiken. Dus met andere woorden... wil jij samenwerken? Is het gevaar niet dat als je in die korte teksten gaat werken... dat je gauw te hard wordt? Um, dat is leuk dat je dat zegt. Of je dan niet te hard wordt. Um, uh, hard je kan hard overkomen. Maar als ik iets vertel, en dat is voor de ander... dan kan ik dus hard overkomen. Maar als ik iets vertel uit enthousiasme, uit mijn eigen beleving... En ik maak er een beeld van. En ik, ik, ik creëer een beleving. Dan ontstaat er weer die sfeer. En dan is daar helemaal niks hards aan. Dat is één. Twee. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek. Want je wil reacties horen. Je wil weten of de mensen die ik toegesproken heb... daadwerkelijk met mij meegaan. Als ik die alleen maar woorden geef... gaan ze echt niet mee. Want, ik weet, want heb ik interesse dan in die ander? Nee. Dus het gaat om, wie ben jij? Pas je bij mij? Kunnen we samen die weg opgaan? En natuurlijk, onderweg gebeurt er van alles. Maar kunnen we samen daar naartoe gaan? En uh, hoe belangrijk is eigenlijk de uh, teamdiscipline in dit verhaal? Discipline is sowieso belangrijk. Als je iets wil bereiken, jij wil kampioen worden... is discipline belangrijk. Punt. D dat is denk ik ook vaak de bottleneck bij, zeker in het amateurvoetbal... Um, probeer maar een goede modus te vinden. tussen uh, het, het disciplineren van je elftal. En het leuk houden. Je bent natuurlijk op amateur niveau bezig. Dus je bent ook voor het plezier van de speler bezig. Um, heb, heb, heb jij ook nog een visie op hoe dat hand in hand kan gaan? Uh, hoe dat hand in hand kan gaan. Dat Als je op, op, op amateur niveau speelt. Wil je dat, heb je toch ook een droom met je team. Dus eigenlijk geldt daar hetzelfde voor. En... Het is wel zo dat er een moeilijkheidsfactor wat, wat meer is. Omdat er natuurlijk minder geld is en noem maar op. Mm -hmm. um, dus misschien moet je bijstellen en is het niet haalbaar. Want als een doel op een gegeven moment te hoog wordt gelegd... is het ook niet leuk meer. Dus dan zou je veel meer stap voor stap moeten gaan. Um, we hadden het net even over honk en softbal. En daar heb je dus ook twee culturen gehad. Dus... Soms heb je binnen een organisatie of binnen een club... twee culturen, eentje van topsport en een van recreatiesport, amateursport. Mm -hmm. Dus dat wordt ook anders gefaciliteerd. En dat zal je ook goed moeten communiceren... en heel duidelijk moeten maken naar de mensen in de vereniging. Dat dat dus een ander doel heeft en dus ook anders gefaciliteerd wordt. Als je dat niet doet, dan krijg je ja, trubbel, Het wordt chaos... We zijn op het halve uur alweer in de Watertoren Sport... waarin we praten met Karin Elvers, Karim Elgbari. over het maken van een goed team, teambuilding. En een van de dingen die je daar ook bij nodig hebt is vrolijk zijn. Ik word altijd heel vrolijk van Herman van Veen. Anne.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 Wat voor de boeg, maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Veel... Minder vrolijk van wordt dat is dat er een terroristische aanslag is gepleegd op een, in, uh, een Franse uh, fabriek. In de buurt van de Franse stad Lyon is een uh, fabriek het doelwit geworden van een terroristische aanslag, zo meldt de NOS. De lokale krant spreekt van meerdere slachtoffers. Er zijn explosies gehoord en er zou een dode zijn gevallen. Twee mannen zouden tegen tien uur vanochtend met een auto door een afzetting zijn heen gereden en hebben daar uh, gasflessen laten ontploffen. Uh, bovendien, uh, uh, later werd uh, buiten de fabriek een onthoofd lichaam gevonden... met daarbij een IS-vlag. Een van de daders zou zijn aangehouden. De Franse minister van uh, Binnenlandse Zaken, dat is uh, meneer Bernard uh, Casseneuve, is op weg naar de fabriek in Saint-Quentin-Valafier. Weer even dramatisch nieuws. Sorry dat ik er even tussendoor kwam. Dankjewel, Ruud. Over een veranderde wereld gesproken. Ja. Dat is toch weer hard? Zeker. Als je er... De... Het lijkt wel steeds vaker te gebeuren, maar het is. De... Elke keer als je het hoort, is natuurlijk enorm schokkend. Zeker als je weer spreekt over een onthoofding en IS. Afschuwelijk. En in ja. die wereld spelen onze kinderen en onze jongens. Ja. En als je dan naar de totale mens kijkt, uh, ik kijk holistisch. Dan krijgen we dus dusdanig veel informatie naar ons. Dat het uh, lastig is. En een van de dingen die je dan als coach, teamleider of wat dan ook. In ieder geval leider van iets dient te doen. Is hier rekening mee te houden. Dat je ziet een individu, je blijft hem observeren. En de omgeving kan een verandering brengen. De steen kan verlegd worden. Wat dan ook. Hoe beïnvloedbaar is zo'n persoon? En, of een team. En dat heeft een weerslag op het team. Ja. Dus Gaan we toch terug naar discipline. Ja. Want dat kan alleen maar als je gedisciplineerd bent. Ja, dat kan alleen als je gedisciplineerd bent. En um, we hadden het net even over van ja, de seizoen begint straks weer met voetballen. Jullie zijn al bezig met teams uh, samen te stellen. En uh, doe één ding niet. Ga alsjeblieft niet met ouders praten. Want die weten het altijd beter, hè? dat weet je. Dus zorg dat je je team klaar hebt. En doe dat eenduidig. Uh, eenmalig naar buiten brengen. Dus naar de mensen brengen. Ga niet tussendoor met iedereen praten erover... Wees daar duidelijk in. Vervolgens wil je iets starten. Jij hebt je droom met jouw team. Jij wil wat bereiken met dat team. En zijn er mensen binnen jouw team die dat ook willen? Zien zij die droom ook? Luister naar wat zij willen. En leg daarbij je verwachtingen. Als je het over discipline hebt. Je verwachtingen neer. Wat verwacht jij van jouw mensen? En, want discipline betekent voor mij iets anders dan voor jou. En discipline betekent voor mij dat ik op tijd eet. Want ik ben iemand die niet eet, eten overslaat. En dus dat is voor mij een discipline. Als ik dat niet doe, gaat het fout met mij. Discipline is voor mij dat ik op tijd naar bed ga. Want als ik dat niet doe, ga ik door. Want ik ben een beweger en ik wil heel, ben altijd maar bezig. Er is bij mij niemand die zegt, je moet eten. Er is bij mij niemand die zegt, je moet naar bed... Dus dat is een discipline. En jij zal bij de voordeur moeten vertellen. Dit verwacht ik. Dat valt onder mijn discipline. Dat versta ik eronder. Vind jij, het, vind jij het belangrijk? 15 augustus beginnen we weer met de nieuwe competitie. Vind je het belangrijk om als eerste met de groep bij elkaar te gaan zitten. Op het gras, in de zon, weet ik veel. En te vragen aan iedereen. Waarom wil je in dit team? Waarom is dit belangrijk? Wat wil je? Ja, dat is, dat, is de, dat is de start. Weet je? En je zegt het uh, uitstekend. In een ontspannen sfeer. Van jongens, ik ben. Jij bent. Dit wil ik bereiken dit jaar. Dit heb ik voor ogen dit jaar. Hoe zitten jullie erin? Wat is, jou waai, wat is jouw waar? Ja. Waarom? Ja. Jouw waar. En dan merk je al. En dan ben je, als je in een ontspannen sfeer zit op het gras en een beetje picknicken en met elkaar bezig, dan ontstaat er dus al een eerste situatie. Maar vergeet, onderweg gebeurt er nog steeds van alles. Hè? Maar de start is je basis. Als je dat duidelijk maakt, dan heb je al heel veel gewonnen. Heel langzaam ontrafelen we in het programma De Watertoren Sport: Het geheim van teambeelding. En we doen dat met. Een vrouw, Karin Elvers, die het haar vak heeft gemaakt. Dat op een dag waarop weer de wereld geschokt is door een verschrikkelijke ramp in Frankrijk. Waar weer, ja, de meest vreselijke dingen zijn gebeurd. Heal the world. Michael Jackson. There's a place in your heart. And I know that it is love.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 Op een dag waarop de wereld weer is opgeschrikt door iets heel, heel, heel ergs. In de buurt van de Franse stad Lyon is de fabriek het doelwit geworden van een terroristische aanslag. Een lokale krant spreekt van meerdere slachtoffers. Er zijn explosies gehoord en er, zou, er zouden nu doden gevallen zijn. Een ongelooflijk gebeuren en dan is zo'n plaat als Heal the World die jij hebt gekozen, Karin Elvers, op je lijstje van muziek, wel heel toepasselijk. Heal de world. Het is één grote angstbrengerij. Dat klopt. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Uh, we zitten hier en ik, we merken aan elkaar... dat we dus ook down zijn daar gelijk door. En we proberen toch ook professioneel nu erop in te spelen... dat het uh, dit is realiteit. We zeiden net van, ja, dat gebeurt alleen in Frankrijk... en het zal hier niet gebeuren... Nou, hier gebeurt het ook. Ik kwam een tijdje geleden thuis en ik hoorde plop, plop, plop. En er werd iemand doodgeschoten vlakbij mij in de buurt. Dus het is realistisch. Als wij al dan angsten hebben... hoe zit het dan met kinderen? Hoe zit het met onze teamleden? Dus hou daar ook rekening mee. Dat er dingen in de wereld gebeuren die absoluut invloed kunnen hebben... ...op het gedrag van de kinderen. Uh, jij gaf uh, net ook uh, tussen de platen aan... Uh, ...een mooi voorbeeld, vond ik. Misschien hier heel goed bij aansluit. aansluit. Uh, dat was het voorbeeld van Galit Boulourouz. Die zijn uh, dochtertje verloor. Die werd te vroeg geboren, geloof ik. Tijdens een EK, tijdens een toernooi. En, en toen vertelde jij mij... Uh, dat, ...dat wij toen met rouwbond zijn gaan spelen als Nederland. En dat dat ook invloed heeft op het spel. Kun je dat hiermee misschien enigszins vergelijken... ...omdat de, de sfeer opeens kantelt? Ja, uh, er gebeurt iets wat jou raakt. Dus er gebeurt iets met jouw emotionele systeem. En ik zal niet uitweiden over de stofjes... Dan die er allemaal in dat lichaam uh, ervoor zorgen... dat je inderdaad uh, downer wordt. Um, dat gebeuren was een enorme impact. En dat slaat dus dan terug naar het hele team. Vervolgens... Identificeer je, je namelijk. Want je bent zelf <kwijnt> vader. Of je wordt vader. Of je wilt ooit kinderen. En het is iemand waar je, die je kent. Het is dus heel dichtbij. Vervolgens ga je met een rouwband omspelen. Dus je neemt die sfeer. Die energie. Die neem je mee. Dus het betekent inderdaad. Dat je uh, iets meeneemt. En dan is het, slaat de twijfel. Ont... Ja want dat is... Uh, dat heeft dus wel echt degelijk impact. Je ja. zou zeggen van buitenaf... het is een, een eerbetoon uit respect. Absoluut. Dat moet je ook zo houden, vind ik. Je moet dat absoluut niet respectloos en noem maar op. En ook niet in je hoofd voor de mm -hmm. Want ook dit is realiteit. Maar realiseer je je als trainer, coach... dat op dat moment er een sfeer, een energie meekomt... die invloed heeft op jouw wedstrijd. Nou, en als je dan daarna gaat bulderen bij wijze van spreken... we hebben verloren... Ben je een verkeerde coach volgens mij. Ze dus moet eigenlijk. Die, die, die, die lijn, zeg maar, als je het als een lijn wil zien, die lijn van die scherm, moet je proberen te doorbreken op een ja? zeker moment. Um, Hoe moeilijk dat dan ook is in sommige situaties? Ja, je probeert natuurlijk dan te doorbreken. En, maar dat is. Dat, er zijn 11, 12 of 20 mensen. En mm -hmm. die, de een heeft dit mee, de ander heeft dat mee. Dus dat is lastig te doorbreken als je dan een heel team hebt. En het is natuurlijk een kort moment voor een wedstrijd. Maar wel aandacht aan geven. Dus, dus er veel mee bezig zijn. Al dus Karin Elvers, gedragscoach... op een dag waarop weer de wereld in brand lijkt te staan. We draaien ook de muziek van Karin Elvers. En een van haar platen is van Ramses Shaffi en Lisbeth List.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 Er is geen stijver ik spaar ik Kreeg gewoon van uur tot uur Laat me Laat me Laat me mijn eigen handen mag Laat me Laat me Ik heb het altijd zo gedaan Ik zou ook wel eens een keertje sterven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 Zo verdaan. Laat me laat me, laat me. laat me mijn eigen haat. Laat me. Dames en heren, laat me. Geldt ook een beetje voor mij. Ik moet natuurlijk professioneel zijn. Ik mag niks laten blijken. Maar sinds dat nieuws uit Frankrijk ben ik down. Dat is natuurlijk niet goed. Alles is goed. Dat is het mooie van het leven. Als ik respect heb voor jou, is het goed. En het mooie is dat Karim het eigenlijk heeft overgenomen. Dus het is zo. Laat het zo zijn. Laten we. We hebben aan het woord <laughs> Karin Elvers. Ze is gedragscoach. We hebben in deze twee uur van de Watertourensport... geprobeerd het geheim van teambuilding te ontsluieren. Ik denk dat dat aardig gelukt is... Zou jij in een paar woorden... de geheimen nog één keer op een rij kunnen zetten? Het geheim van teambuilding... is sowieso jezelf heel erg goed kennen. Wat is jouw waai? Waarom wil jij het doen? Waarom ben, waarom ben jij een people manager? Waarom wil je dat? Waarom wil jij een, een team formeren... en een droom laten uitkomen? Waarom wil jij winnen? Dat zijn dingen die je voor jezelf... klaar moet hebben wanneer je met een team gaat starten. En dan... Zet je verwachtingen op papier. Zet je discipline, je verwachtingen op papier en vertel ze. Dit wil ik, dat wil ik niet. Vervolgens bouwen. Aandacht, aandacht, aandacht. En wees kort in je communicatie. Geen lange verhalen. Verder de fases in de gaten houden. Want we beginnen met elkaar nieuw in een seizoen. Dan ontstaat er uh, ja, een beetje ellebogenwerk. En uh, we gaan elke plaats gaan we pikken. Haantje pik. En dan vervolgens is er het team of niet. Dus of ingrijpen of doorgaan. En dan aan het eind is het afscheid nemen. Laat me. <laughs> Karin Elvers, hartstikke bedankt. Ook bedankt Karin Elkebali. Trainer, voetbaltrainer, voetbalcoach. Het heeft een hele mooie discussie opgeleverd. We hebben ook geluisterd naar Marcel Schorel... die bij de oude, het oude haltoernooi mooi georganiseerd... aan de Vondellaan in Zandvoort. Ga daar naartoe. Kinderen naast kinderen is het doel van de actie. Het is een geweldig doel natuurlijk. En uh, ja, eigenlijk is het uh, tijd om gedachten te zeggen. Karin, dank je wel. Kom terug. Dank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 Zo is weer geluisterd naar Waterstoren Sport op deze vrijdag de 26 juni 2015 met Henny Ruckert, Cardenhoofers en Karim Jongens bedankt allemaal en u bedankt voor het luisteren. We gaan naar het nieuws van 12 uur en daarna ZFM Luncht. Tot zo.